1 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. In het noorden van de provincie Groningen zijn twee aardschokken geweest. Het is nog niet duidelijk hoe sterk de bevingen waren, zegt het KNMI. De eerste schok was rond half 12. Op Twitter vertellen tientallen mensen dat ze de beving hebben gevoeld. Onder meer uit Uithuizen, Loppersum en Middelstum kwamen meldingen. De tweede aardschok was rond tien voor half 1. Die beving werd ook in de stad Groningen gevoeld. Dick Stoppels, die in Uithuizen woont, vertelde in het NOS-journaal over de eerste beving. Alles trilde en rommelde, zei hij. Er is nog niets bekend over eventuele schade. De Nederlandse aardoliemaatschappij boort in de provincie Groningen naar gas. Eind vorige maand bleek uit een rapport dat de aardbevingen door gaswinning in de toekomst heviger kunnen worden. De Tweede Kamer wil dat een geheim rapport over de aanbestedingen... van de FIRA-treinen openbaar wordt gemaakt. In 2006 deed de Kamer onderzoek naar de aanbesteding. En op aandringen van het toenmalig ministerie van Verkeer... bleef dat rapport geheim. Nu willen alle partijen dat iedereen het kan inzien... omdat de kwestie rond de Vira weer actueel is. Maar het ministerie lijkt daar weinig voor te voelen. In het rapport staan zaken over personen... en afspraken die volgens het ministerie geheim moeten blijven. Iran heeft beelden vrijgegeven die zouden zijn gemaakt... door een onbemand Amerikaans verkenningsvliegtuigje. Deze drone viel in 2011 in Iraanse handen. De beelden en filmpjes die zo'n drone maakt kan je niet zomaar zichtbaar maken. De beelden moeten worden gedecodeerd. Volgens de regering in Teheran is het Iraanse specialisten gelukt... om de beelden te decoderen. Als dat inderdaad het geval is, zijn de Iraanse specialisten... veel verder gevorderd op technologisch gebied dan de Amerikanen dachten... Maar Amerikaanse deskundigen twijfelen nog steeds aan de betrouwbaarheid van de Iraanse meldingen. De beelden die nu zijn vrijgegeven vormen volgens de Amerikaanse specialisten nog geen overtuigend bewijs. Het weer vannacht een enkele bui, het vriest licht, het kan glad worden. Morgen droog en ruimte voor de zon, het wordt een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna Frank Dumas Welkom terug in de tweede uur van Casa Luna... met ook in de tweede uur te gasten van Kleeman... directeur van de fietsenfabriek in uh, Maastricht. Een fietsenfabriek, netjes praten, Dumas. <laughs> uh, Je mag ook de naam noemen. Uh, ja, maar die hebben volgens mij ook vaak genoeg genoemd. Ik heb oh. ook niet zo heel veel zin in de boete van het commissariaat. Oh, ja, nee, dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee, ja. nee we zijn er vrij, vrij, uh, vrij <laughs> makkelijk geweest tot nu toe. Uh, maar het bijzondere is uh, uh, aan de plek waar jullie uh, werken... de manier waarop jullie werken... dat er veel mensen uit uh, uh, een sociale werkplaats afkomstig zijn, werkzaam zijn. Uh, en daarover we het ook in de tweede uur van uh, KS hebben. Heeft u zelf wel eens in een sociale werkplaats gewerkt... Uh, dan wil ik graag uw ervaringen horen. Uh, en uh, ook als u als werkgever ervaring heeft met mensen met een beperking... dan bel graag op 0800 1121. Of uiteraard als je vragen hebt of opmerkingen naar Frank Kleeman. Want die zit nog steeds dus naast mij. Um, we gaan uh, naar de eerste bellen toe. Um, met Kauseluna. Ja, goeie avond met Thijs. Dag Thijs. Hallo. Um, heel interessant onderwerp. Ik zat toevallig in de auto van Schiphol naar huis. En uh, ik zat een beetje naar jullie te luisteren. En ik vind het inderdaad een uh, interessant onderwerp. En ik dacht van ik ga toch eens bellen want er waren eigenlijk twee dingen wat mij uh, uh, bij mij naar boven kwamen. Eén was van ja interessant, heel sociaal, en ik denk dat we uh, meer ondernemers meer moeten denken, zoals uw gast. En ja, twee, als uh, de overheid een, een, een quota neerlegt van. Uh, je moet zoveel procent van je personeelsbestand. moet bestaan uit uh, lichamelijk of geestelijk gehandicapt, uh, Ja, moeten zij natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Mm -hmm. En niet alleen met mensen in dienst, maar ook aan hun opdrachtgevers. Tot, ja, de Nederlandse staat en de gemeentes zijn toch wel de grootste opdrachtgevers aan uh, allerlei bedrijven. Maar dat zie je dan een hele officiële. Uh, Tenderprocedures, dat daar eigenlijk helemaal niks in terugkomt. Van uh, je moet zoveel procent van uh, je personeelsbestand moet bestaan uit uh, uh, wat voor doelgroep dan ook. Maar dat, dat zou jouw uh, voorstel ook zijn. Laat de overheid bij aanbestedingen eens even goed om ze heen kijken en gewoon eisen stellen aan bedrijven die uh, geld willen verdienen. Ja, ja, inderdaad. En zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Ja, ik, ik, ik heb de cijfers niet, maar het lijkt me heel sterk dat de overheid 50%. Uh, van dat soort doelgroepen in hun, in hun uh, bestand hebben. Van Kleeman, goed idee? Ja, ik vind het een heel goed idee. Um, in Engeland is vorig jaar een wet aangenomen. De Wet op de Publieke Diensten heet die, geloof ik. Waarbij dus bij aanbestedingen de overheid niet alleen moet kijken naar uh, prijzen alleen. En misschien kijken ze ook wel een beetje naar kwaliteit, dat mag je althans hopen. Maar ook naar uh, in hoeverre uh, bedrijven voldoen, uh, dus bedrijven die zich inschrijven op die aanbestedingen, voldoen aan maatschappelijke criteria. Dus in hoeverre ze ook het algemeen belang dienen. En dat is natuurlijk een hele makkelijke maatregel die uh, uh, de overheid in Nederland ook zou kunnen, kunnen doorvoeren. Thijs? Ja. Dat is in ieder geval goed dat de Engelsen dat wel doen. Ja. Alleen ik zie het in de Nederlandse praktijk zie ik het nog niet uh, gebeuren. Enig idee eigenlijk? Uh, een van jullie beiden wat de Nederlandse overheid uh, zelf doet. Ik bedoel uh, de overheid is zelf uh, de grootste werkgever van Nederland en opdrachtgever. Ja, en opdrachtgever, ja. Nee, ik, heb, ik heb geen idee. Nee, ik weet het niet. Thijs, nee. heb je enig idee? Nou ja, ik kom wel eens uh, um, um, um, aanbestedingen tegen. En uh, daar kom ik het zelden in voor. Nee, maar dat, dat punt heb je gemaakt. Maar de overheid is zelf ook werkgever. Ik bedoel, uh, ook, ja. he, er werken ontzettend oh. veel mensen bij de overheid zelf. Ja, um, nee, geen idee. Daar geen idee of, of, uh, of zij inderdaad die quotums uh, halen die ze zelf ook neer willen leggen bij... Uh, uh, bij ondernemers. Dat is wel een interessante vraag, want de overheid uh, uh, legt een deel van het probleem in ieder geval bij werkgevers neer, zegt 5% moet jullie gaan doen, uh, anders krijg je een boete, dat is wat, wat, waar dit kabinet voor staat, dus dat zal in de wet ge, uh, geregeld gaan worden. Uh, maar dan is de vraag ook heel legitiem, wat doet de overheid eigenlijk? Als u enig idee heeft wat het antwoord erop is, uh, dan uh, is 0800-121 de telefoonnummer en dan, uh, dan horen we dat graag. Uh, Thijs, was, was dit wat je zeggen wilde? Ja, dit is wat ik zeggen wil En uh, nogmaals, uh, een goed onderwerp. En uh, ja, interessant. Oké, okay, dank voor bellen. Prettige Oké, okay, heel uh, um, ik, ik krijg een mailtje van... Uh, JSR Vermeulen. Die schrijft... Is het ook mogelijk dat je kan worden opgeleid tot graafmachinist? Zo ja, kost dat ook eventueel dan geld? Eigen bijdrage, hoeveel? Bedankt voor de eventuele medewerking. Heb je enig idee? Ik heb geen enkel idee of je kunt opgeleid worden tot graafmachinist. Uh, nee, je zit ook niet als specialist. Niet, nee, ik als algemeen specialist. Nou, ja, het is een goede vraag. Ja. daarvoor geldt ook dat mocht u het antwoord weten. En ik neem aan dat het om iemand gaat die nu in de sociale werkplaats uh, uh, werkzaam is. Dat, dat staat er niet bij, maar dat, dat vullen we dan maar even in gezien de context. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazen De heer Jansen, nacht. Ja, nacht. Morgen, het is net hoe dat noemen ja. ja, ik vond het een interessant uh, onderwerp. Ik denk dat we neigden het is, uh, weekend. Eindelijk is het een keer geen discussies die je de hele dag uh, in en uit uh, hoort over uh, detacheren, detacheren, detacheren. Mm -hmm. Maar dit onderwerp, uh, denk ik bij mezelf, daar moet ik toch heel eventjes overbellen. Ik ben een uh, favoriet uh, luisteraar altijd. Heel goed. Maar uh, in dit geval, uh, ik werk daar nu uh, 26 jaar in de sociale werkvoorziening in Nijmegen. Mm -hmm. En... Uh, in het begin altijd met heel erg veel uh, plezier. Na de afgelopen zes, uh, zeven jaar helemaal niet meer. Waarom? Omdat het constant dag in, dag uit... gewoon een soort van angstcultuur bij de mensen uh, heerst. Vertel, wat, gaat, wat gebeurt er nu je de wordt, laatste zes jaar? Uh, je wordt uh, uh, gemanipuleerd, uh, onder druk gezet. Uh, op een of andere manier... Uh, uh, ja, ik, ik, ik val er dan gelukkig niet onder, want er zijn mensen erbij... Ja, die zijn uh, verstandig beperkt en uh, die kunnen daar niet mee omgaan. Ja. En uh, dan krijg je een soort uh, angstcultuur. Uh, we hebben bewijzen spreken nu een, uh, een, een directeur die, die wil dat bewijzen spreken wat over zes jaar uitgesmeerd uh, mag worden. <coughs> of uh, zal worden. We binnen een half jaar bewijzen spreken al uh, realiseren. Nou, dat is gewoon onmogelijk. Wat, wat, wat is uw achtergrond? Waarom, waarom zit u in een sociale werkplaats? Ik heb uh, rugklachten. Oké. Okay. Ben ik uh, voor 28 jaar terug ben ik daarvoor voor afgekeurd. En, en die angstcultuur, ik snap nog niet helemaal waar die nou precies uit bestaat. Nou, uh, de enige jaren, ik, ik, ik ben daar begonnen, 26 jaar geleden als concierge. Mm -hmm. En uh, door omstandigheden ben ik uh, terug op de werkplaats uh, terechtgekomen. En van daaruit, uh, dat is eigenlijk al 28 jaar geleden of 26 jaar geleden, dat je eigenlijk dat bedrijf eigenlijk voor een werknemer al moesten gaan betalen. Dat noemen ze een soort uh, zogenaamd inverdien-effect. Uh, mm -hmm. Ik bedoel, uh, de, de bedrijven die, die moeten daar dan voor, uh, voor betalen... of, of openbare uh, instellingen. En uh, ja, de, de, je kunt het een soort uh, uitzendbureau uh, noemen eigenlijk. Ik bedoel, ja. als, als het niet lukt, uh, dan kom je weer op de werkplaats terug. De, de bedrijven betalen voor het feit dat u bij hun gedetacheerd werkt? Ja, ja. maar mocht het niet lukken... En dan, ga, dan, dan, dan ga je weer terug en dan, dan, dan wordt het de leidingsweg. Ik heb in dit geval gekozen voor op de werkplaats te blijven, want het wordt de leidingsweg. Ja, enig idee wat er nou gaat gebeuren, want uiteindelijk moeten er uh, ontzettend veel mensen uh, weg uit de sociale werkplaats. Ja, dan mogen er dan 30.000 overblijven uit. Ja, landelijk, ja. Maar dat zijn dan weer, weer, weer mensen die echt dus niet gedetacheerd uh, kunnen, kunnen worden, die, die blijven dus uh, intern... Uh, Onder het man van de sociale werkvoorziening uh, werken. Maar die, wet, uh, ja, die gaat allemaal veranderen. Maar wat gaat het voor u betekenen? Enig idee? Nou, ik zeg, ik, voor mij betekent het niets of niet veel. Alhoewel ze wel druk eronder zetten dat je gedetacheerd uh, moet, uh, moet gaan worden. Ja. Maar de consequenties die daaruit uh, voortvloeien, ja, die, die, die, die herkennen ze gewoon helemaal niet. Wat zijn die consequenties? Nou, uh, als het niet lukt, dan, dan kom je in een zogenaamde, bij ons heet dat flexal, terecht. Als je nou, be nou bewijs spreek ik, eh, als voorbeeld, stel ik wil graag in een supermarkt werken. Dat is mijn achtergrond, ik heb vroeger altijd in een supermarkt gewerkt. Maar ik kan geen zwaar werk doen, mag ik ook niet meer, kan ik ook niet meer, lichamelijk. Mm -hmm. Nou stel je voor, ik voel me neer, eh, zo onder druk gezet, ik ga in, in zo'n supermarkt werken. Maar ik doe te veel voor mijn uh, kunnen. Ik wil dat wel, uh, uh, geestelijk gezien, maar lichamelijk kan ik mm -hmm. niet meer. Dan ga je door de val je door de mand. En dan kom je op een gegeven moment uh, ja, weer in, in, in een soort van traject. Maar ja, dan moeten we iets anders voor je zoeken. En dat wat die meneer dus net zegt bij u in de uitzending die, van die fietsfabriek. Dat je op een gegeven moment uh, weer terug gaat naar je, naar je werkplek. En dan gaan ze weer iets anders naar je zoeken. Nou, dan wordt een leidensweg. Ja, ja. Uh, uh, Fra Frank Leemel, je hebt meegeluisterd naar ja. dit verhaal. Uh, hoe luister je hiernaar? Ehm... Um... Ja, ik, ik vind het lastig om daar iets van te zeggen. Omdat het natuurlijk ook van, van, van persoon tot persoon heel sterk verschilt, denk ja, ik. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Maar herken je dat mensen uh, in de sociale werkplaats... wat er nu gebeurt, als een leidersweg uh, zien? Nee, ik herken dat niet, maar... Um, nou, je wordt onder druk gezet, hè. Kijk, je, je moet op een gegeven moment uh, jezelf voorstel, zo voorstellen. Van, ik heb nu weekend en ik denk bij mezelf... nou, even geen detachering, jongens. Je komt... Binnen, s maandag, s morgens, en het, begint, het verhaal begint dan meteen. Zowel in de kantine als in de vogelsruimte of in de, in de gangen. Je hoort het overal. Het is gewoon als het ware, zeg maar. Uh, ja, je, mensen die waren onder druk uh, gezet. Mensen van een, van een jaar, een uh, contact van een jaar, die, uh, die worden bij wijze van spreken in, in, in een flexal al uh, neergezet. Maar die worden onder druk gezet om weg te gaan uit de sociale werkplaats ja, ja. En, en gedetacheerd ja, te worden dan, bij een bedrijf. Dat gaat dan vooral voor, voor mensen, voor, voor nieuwkomers, hè? Ja. Kijk, de ouderen. Maar er wordt zegt. druk gezet op hen om de, daar ja tegen te zeggen. Ja, want anders dan, terwijl het daar helemaal niet zo is, maar dan zijn we gewoon een hele hoop mensen die kunnen niets terug zeggen. Of ja. op een of andere manier zich verdedigen. Nou ja, dan, dan, dan hang je gewoon en dan, dan, dan gaat het na twee of drie maanden gaat het mis. Ja, je moet het zo zien als een soort moment van het uitzendbureau. Oké, okay. hm. Hart, hartelijk dank voor het bellen, meneer Jansen. Graag gedaan. Succes met en, je. En veel sterker nog, ik ja, hoop dankjewel. dat het toch nog een beetje leuk blijft of wordt. Oh, ja, we proberen het wel zo gezellig mogelijk te maken. Maar het gaat ook zakelijk over, over de mensen ja, die, die nieuw komen. Die, die worden als het ware, zeg maar, ja, gewoon onder druk gezet om, om ja. te vertrekken. Van ja. Kleeman, uh, heb jij enig idee wat er nu gebeurt binnen de sociale werkplaats op dit gebied? Nou, wat ik wel herken is dat, meneer noemt het druk... maar ze zijn natuurlijk inderdaad aan het kijken of ze mensen kunnen detacheren. Dat is natuurlijk ook de hele opzet van dat verhaal. En nou kan ik me voorstellen dat dat bij de ene club... dat dat misschien wat op een andere manier gaat dan bij de andere. De sociale werkplaats waar ik mee te maken heb... daar gaat dat volgens mij op een hele prima manier. En ik geloof niet dat mensen daar onder druk worden gezet om ja te zeggen... Uh, tenminste, ik heb, ik heb dat absoluut niet zo ervaren. Zeker ook niet met de mensen die uh, uh, uh, bij ons werken. Want die, uh, uh, die wilden zelfs graag. Uh, want we konden minder mensen aannemen dan, dan dat we daadwerkelijk wilden. Um, dus ja, ik, dit, dit verhaal herken ik niet helemaal. Maar ik kan me voorstellen dat het heel sterk verschilt van plek tot plek. Uh, ja. Maar detacheren betekent dat ze dan, dan uh, uh, uit die groep van 100.000... dan moeten 70.000 ja. moeten te verdwijnen, zeg maar. Ja. En, en dit is de grote verdwijntruc, detacheren? Ja, dat is het eigenlijk. Hè. Dus, dus de mensen worden gedetacheerd bij bedrijven. Dus dat kan bij schoonmaakbedrijven zijn. Dat kan bij uh, hoveniersbedrijven zijn. Dat kan... Uh, uh, nou, wat, wat meneer vertelt, die is dus conciërge geweest, begreep ik, bij, bij een ander bedrijf. Nou, dat, dus, die, die kan daar gedetacheerd worden. Of uh, zoals bij ons. Maar er ligt de een bezuinigingsopdracht achter. Waarom is dit, dat dan veel goedkoper dan die mensen bij elkaar zetten in een fabriekshal? Uh, omdat je dan die fabriekshal niet hoeft te runnen. Dat scheelt natuurlijk enorm veel. Want het runnen gebeurt dan vervolgens door het bedrijf zelf, waar ze gedetacheerd zijn. Ja. Dus, maar er zit nogal een flinke schil van begeleiding omheen. Ja, Ook qua je, kosten je, hebt je hebt natuurlijk gebouwen, je hebt begeleiding. Dat moet allemaal aangestuurd worden. Dus je hebt managementlagen. Ja, het is een compleet bedrijf natuurlijk dat gerund moet worden. En, en dat blijft wel, want, maar het verschuift dan van een, van een productiebedrijf... of een dienstenbedrijf naar een, naar een detacheringsbedrijf. Maar waarom zijn de huidige sociale werkplaatsen zo duur? Want dat zijn ze toch? Um, In verhouding zeker. Ja, ik kan me voorstellen dat het bedrijfsvorming duur is. En dat, dat zit hem natuurlijk onder andere in panden. Uh, die mensen moeten allemaal gehuisvest worden. Kijk, een deel van de mensen die, die werken natuurlijk buiten de muren, zoals dat dan heet. Dus die zitten inderdaad in, uh, bij, bij de plantsoendienst, om er, uh, maar eens wat te noemen. Of een deel is al gedetacheerd, bijvoorbeeld in, in schoonmaakdiensten. Uh, maar een hele grote groep natuurlijk niet. En wat je dan ziet is dat sociale werkplaatsen... activiteiten hebben ontplooid in het, in het verleden. Zoals, zoals bij ons dan... Uh, of, of zoals de sociale werkplaats... waarmee ik werk vroeger dus uh, zelf fietsen maakte. En dat moest allemaal geëxploiteerd worden. Dus je moet daar machines voor aanschaffen. Dat moet allemaal onderhouden worden. Je moet het, je moet het aansturen. Je hebt de gebouwen. Je hebt, noem maar op. En dan zijn dat heel veel, vaak heel veel verschillende... diverse activiteiten bij elkaar. Uh, van inderdaad klerenhanger sorteren... tot fietsen bouwen, tapijten weven. Noem het allemaal maar op. Ja, dat en is Juist dat wat. maakt het kostbaar. Al die verschillende dat, activiteiten. Ik kan me voorstellen een dat, een dat, dat het kostbaar maakt. Ja, als je dat, al die verschillende bedrijfsactiviteiten ja. moet, moet aansturen. Nou, vaak hebben ze niet de schaalgrootte om het ook efficiënt te laten uh, gebeuren. Uh, niet voldoen, ja, naar niet voldoende schaalgrootte. Um, dus dat, dat betekent nogal wat. En ik denk, maar dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet, dat, dat in het verleden die focus ook niet zozeer op, op, op kosten lag. Uh, de belangrijkste doelstelling was dat die mensen betrokken werden in, in een arbeidsproces. En uh, efficiëntie uh, lag uh, niet. niet uh, ja, dat was niet de primaire doelstelling. Ja, je had het net over de pensioenendienst. Bestaat dat nog eigenlijk? Of is dat, zijn het hoveniersbedrijven die ingehuurd worden? Um, nee, volgens mij, dat bestaat nog. Ja, dat bestaat zeker nog. Ja. Gelukkig ja. nog een, een nutstaak die de overheid nog doet. <laughs> ja. um, we hebben Hilco ja. aan de telefoon. Goedenacht. Uh... Hallo, Hilco. Oké. Ja, nee, geen Hilco? Nee. nee, geen Hilco. Hans van der Kolk dan? Ja. Die wel, van de Advocabo. Dag Hans, nacht. Nou ja, ik, zit, uh, ik werk zelf uh, bij SW-bedrijf uh, Pandra Amsterdam. Mm -hmm. En ik ben kaderlid uh, van daaruit bij de Advocabo. En de Advocabo, uh, onderdeel uh, van de FNV, is niet blij met wat er allemaal nu gebeurt? Nee, die zijn er zeker niet blij mee. Die zien het als een regelrecht uh, afbraakbeleid. Uh, dat er weinig van de SW overblijft. En uh, net werd er dus gezegd over de detachering. Mm -hmm. uh, nou, wat je bij mensen... Uh, als ik kijk, die dus binnen de muren van de, het SW-bedrijf werken... dan zal dat dus heel veel onrust gaan uh, creëren. Ik, nou, ik heb het zelf ook meegemaakt. Als je dus gedetacheerd bent, dan wordt er dus veel meer druk... Uh, op de mensen gelegd, zeg maar, dan wanneer ze dus binnen de muren zitten. Dat is een wezenlijk verschil. Mm -hmm. Dus dat is één. Uh, maar maar goed, wat het met, met, met druk bedoel je productiedruk, neem ik aan? Ja, er zit echt een wezenlijk verschil in. Dus dat is, uh, dat is één. De Tweede plaats, maar goed, dan hebben we het over de huidige situatie. Als we kijken naar de participatiewet... Sorry Hans, onthoud even je punt als je wil. Even over die prestatiedruk, want dat is interessant. Je zegt, zodra mensen uit die beschermde omgeving gaan... en ergens anders gedetacheerd worden... dan is er veel meer prestatiedruk. Mijn gast Frank Kleeman is directeur van de fietsenfabriek. En die zegt, ja. wat nou zo opvallend is... is dat mensen, de productiviteit van, van de, deze groep mensen... die hij dus overgenomen heeft, is twee keer zo hoog geworden. Dan zit er toch ook nog wel enige ruimte in dat hele verhaal. Ja, ja, ja. Nou ja, ik weet het niet hoe dat dan bepaalde gaat uh, worden, dus ja, ik weet het niet. Ik, ik heb uh, ik, ik er zo dus mijn... Uh, ik, ik weet het niet. Oké. Okay. Uh... Maar goed, dat is hier voor de huidige situatie. Ja. Yeah. Uh, als ik, uh, ik heb net die nieuwsbrief, nou ik heb jullie die nieuwsbrief toegestuurd. Mm -hmm. Daar staat onder andere in uh, dat in de toekomst de gemeente, kijk nu is het dus allemaal landelijk geregeld. En uh, de gemeentes krijgen ook een bepaalde opdracht om uh, nou ja, SW-bedrijven. Of ze zijn politiek verantwoordelijk rondom de SW-bedrijven. Ja, maar. die verantwoordelijkheid maar wordt doorgeschoven ook... naar de gemeentes nu. Ja, dat gaat dan naar de gemeentes toe. Terwijl de gemeentes in de toekomst meer vrijheid krijgen... om überhaupt de schutterwerkplekken uh, aan te bieden. Ja, de, de, de gemeentes dus krijgen meer vraag... vrijheid. Ze krijgen een klein beetje geld, maar niet zo heel veel geld daarvoor, toch? Ja. Nee, maar het is überhaupt de vraag of ze dat... Of ze daar wat mee gaan doen. Heb of de, die beschutte werkplekken, of die dan uh, überhaupt uh, in een gemeente worden aangeboden. Landelijk moeten er 30.000 overblijven. Ik vraag het ook even aan Frank Kleeman, onze gast. Uh, uh, weet je of er gemeenten zijn die daar geen zin in hebben? Zijn nee, dat weet ook? ik niet. Nee, daar heb ik uh, totaal geen zicht op. Nee. Heb jij een signalen in die richting dat gemeentes denken van het zal allemaal wel nee, opgebouwd we tot nu? Dat af? heb ik ook niet, maar de, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat niet zoveel zegt. Dat ik die signalen niet heb. Nee, want ik heb daar geen contact mee. Kijk, de enige werkpla sociale werkplaats waarmee ik contact heb is uh, uh, MTB in Maastricht. En voor zover ik weet, blijven die gewoon hun activiteiten dus weliswaar dan uh, uh, naar afgebouwd, maar blijven ze dat gewoon uh, intact houden. Ja. Hans van de Kolk, heb, je, heb jij signalen dat uh, gemeentes daar geen zin meer in hebben? Nou, ik heb niet daar concreet signalen over. Het nou, is dat jullie nu dat, uh, die uitzending hebben, want uh, daar uh, duik ik er nou eventjes uh, bovenop. Maar uh, wat ik weet niet of jullie daar nog een keertje een onderwerp aan besteden. Uh, In de toekomst. No, ja, dat is, nou, ja, dat zou zomaar kunnen, weet ik niet. <laughs> ja, nee, ja, precies. Ja. Want anders zou ik er even na kunnen vragen van uh, hoe of ja. wat zou ik binnen de Afrikaan wel een uh, onderzoek. Uh, wat is op zich natuurlijk wel interessant om te kijken hoe wat. op dat gebied. Oké, okay, goed. Nou. Um... Ik zeg toch nog even over die prestatiedruk. Hè? Want dat. Kijk, ik snap best dat er natuurlijk onrust is bij, bij de mensen. Um, uh, als ze gewend zijn om binnen die werkplaats te werken. en zo worden nu gedetacheerd. Dat, dat is natuurlijk ook eng. Als je jarenlang uh, beschut hebt gewerkt. en uh, nu moet je ineens naar, een, uh, naar, naar buiten, naar, naar een echt bedrijf, om het zo maar te noemen. Nou, dan is dat natuurlijk ook een hele stap en dan zorgt dat voor onrust. Uh, dat is logisch. Ik, dat hebben ook uh, andere medewerkers op het moment dat ze een overstap maken... naar een andere baan, dat is ook uh, eng. En, uh, nou. um, dus volgens mij is dat wel een normale reactie. Um, maar, en, en die prestatiedruk, die is er misschien ook wel... maar het, is, het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn... althans dat is bij ons niet zo... Dat, dat er ineens met de zweep overheen wordt gegaan... en dat mensen zullen en moeten meer produceren. Het gaat uh, ik, nou ja, vanzelf... is. is het, het gaat hand in hand met het bieden van een goede, goede structuur en het, en het zorgen voor, voor um, plezierige arbeidsomstandigheden. En dan gaat die productiviteit bijna vanzelf wel, uh, wel omhoog. Um, Als van de Kolk is niet heel uh, een beetje koud watervrees? Ja, nou, ik doe nou, dat. Nou ja, goed, ik, ik heb datzelfde met name meegemaakt. Dus dat ik uh, uh, dat was weliswaar binnen de muren van uh, van Panta, zeg maar, maar toen zaten we voor een andere opwachtbedrijf, zaten we te werken. Ja, en, dat er echt een, en als ik dan nou kijk wat ik nou, nou zit, dan zit gewoon een wezenlijk... Uh, wezenlijk. Dat was echt, nou, voor mij was het echt op meteen te lopen. En uh, dus, uh, nee, ik zie dat niet als een koudwatervrees. Mm -hmm. Oké, okay, laat ik het kijk, nog concreter maken. Die mensen uh, die bij ons werken, die tien, die willen niet meer terug. Ja, ja. Nou ja, dat is mooi dan. Ja. Kijk, als mensen dat, uh, dat gewoon aankunnen en uh, zullen ze... Uh, nou, dat is, dan is dat gewoon mooi. Gefeliciteerd. Maar uh, ja, er zijn er ook heel veel die dat dus niet, uh, ja, die dat dus niet kunnen, of die daar dus nee. absoluut dan problemen mee gaan krijgen. Oké, okay. dank voor bellen, Hans. Het komt er eigenlijk op neer van, uh, het is vooral zaak om niet alleen maar naar financiën te kijken. En de dus spuur naar de centrum, maar gewoon om de mensen die daar zitten. Ja. Om die dus niet uit het oog te verliezen. Ja. Ja, ja. Zoals bijvoorbeeld, dan zie ik dan ook dat in de toekomst, die bezette van de begeleiding, daar blijft dan ook weer weinig van over. Dus ja. Maar goed, het is een zaak om vooral te kijken naar die mensen die daar dus zitten. En wat het voor die mensen gewoon überhaupt betekent. Betekent om. Uh, ja, om dus werk te doen. Om bijvoorbeeld ook een CO te hebben. Om dan niet. Een soort verkapt... Uh, verkapt uh, dat je verkapt in een soort uitkering zit en dergelijke. Maar uh, ja, gewoon meetellen en, en dergelijke. Meedoen in de maatschappij, zij het. Op be een beperkt niveau. Ja. Maar wel meetellen. En, uh, Hoe gaat het nu met ja. jou qua werk? Ja, bij mij gaat het, gaat het op zich prima. Want zit je nu op uh, een leuke plek? Nou ja, ik doe wel gewoon productie, productiewerk. Maar daarnaast doe ik dan ja advocabel werken en, en en dat soort dingen ja. dus ik doe ik heb wat dingetjes daarnaast ook ja dat geldt wel oké okay. dank voor bellen hans ja oké dank je dag Achtendag. we gaan uh, zometeen verder praten uh, frank als je het goed vindt ja zeker uh, we gaan even wat muziek draaien um, en wel uit 1981 uh, de man heet Smokey Robinson en het liedje heet Being With You De is ook nog Van Kleeman te gast, directeur van de fietsfabriek in Maastricht. Um, ik lees even een reactie voor van Willy van Veenendaal. Die kwam net binnen via Als uh, Zij geeft om te beginnen trouwens een antwoord op de vraag... laat ik daarmee beginnen, van uh, JSR Vermeulen. Die vroeg van, ik wil opgeleid worden tot kraanmachinist. Kan dat ook vergoed worden? En ze zegt, een van mijn zonen die is kraanmachinist... en hij heeft deze opleiding inderdaad vergoed gekregen... Van het UWV bij de Groene Ruimte in Arnhem. Maar de rest van haar mail is ook interessant. Ze schrijft: Als moeder van drie zonen met autisme ben ik ontzettend blij met de 5%-regeling. Werkgevers hebben geen idee wat mensen met een beperking zoals autisme allemaal wel kunnen. Mijn oudste zoon is MBO, grafisch ontwerper en werkt bij een klein reclamebureau voor 50%. Zijn baas is hem steeds meer gaan waarderen vanwege zijn grote motivatie en kennis van de multimedia. Mijn tweede zoon is graafmachine-machinist, super gemotiveerd... maar zodra een bedrijf hoort dat hij autistisch is, kan hij het wel weer vergeten. Mijn derde zoon studeert aan de universiteit en doet zijn master's in informatica. Dit tegen het hardnikkerig misverstand dat ze alleen maar geschikt zijn voor routinewerk. Als werkgevers eenmaal waar jongens in dienst moeten nemen... dan komen ze vanzelf wel achter dat deze mensen ook recht hebben... op een volwaardige plaats in onze maatschappij. Frank Kleeman, ja. dat laatste... Ja, hè? Ja, heel mooi. Mee. Maar het laatste is natuurlijk ook eigenlijk vooral de spijker op zijn kop. Hè? Een voorwaardige plaatsen in de maatschappij. Mensen ja. die moeite hebben met deelname aan de arbeidsmarkt. Maar dat mm -hmm. is uiteindelijk waar het om gaat. Ja, en ik vind dat je daar als bedrijf ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid in hebt. Ja, ja. het wordt met een mooi woord ook wel een inclusieve maatschappij genoemd. Ja. Een maatschappij waar je mensen niet uitsluit, maar juist insluit. ja. Nou, ja goed, ik, ik, ik jaag het van harte toe. Ja. En ik, ik vind het voorbeeld van deze mevrouw vind ik echt heel mooi. Zijn drie zoons vanuit de benen. En eh, nou, hier zie je ook weer die, die koudwatervrees van, van bedrijven. Ja, als je de keuze hebt tussen iemand die, die geen beperking heeft en die, die hem wel heeft... Ja, dan ben je natuurlijk geneigd om, om eh, minste risico, te gaan voor het minste risico. Eh, eh, maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Nou, ja. ja, bovendien een kraanmachinist met alle respect hoor. Of een graafmachinemachinist die autistisch is... Uh, het kan een, een beer van een machinist zijn, toch? Ja, een beest nee, van een kerel die ja. verschrikkelijk goed zijn werk ja. doet. Ja, zeker. En dat hij misschien wat minder goed communiceert. Ja, hij zit niet voor niks op zo'n machine. Ja, nee. <lacht> Ja, exact. Nee, daarom. Ja, het is, het, is, het is echt koud watervrees. Ik wil het ook wel niet bagatelliseren. hoor. want Je kunt natuurlijk best tegen problemen aanlopen. En, en mensen hebben natuurlijk, zitten vaak natuurlijk niet voor niks in, in, een, uh, in een sociale werkplaats. Maar, um, uh, ja, wat ik zeg. Je hebt ook, toch ook een beetje een maatschappelijke plicht. Ja. En dat kan dus heel goed uitpakken. Daar ben jij bewijs van. 0800-1121, dat is de telefoon van Kazeloenen. En daar meldde zich ook Hans. Goedenacht. Ja, goedendag. Weer een Hans. Dag, je mag het zeggen. Ja, Fransen. Um, mijn vraag is eigenlijk de volgende. Ik heb een prachtig initiatief van uh, Frans. En Frank? Van uh, uh, Cleman bedoel je? Uh, Ja. Um, maar wat nu... Als Frans over Frank, je blijft blijf Frans zeggen, maar hij heet terecht Frank. Oh, Frank, ja, sorry. Ja, ja. Nee, geen probleem. Als Frank over tien jaar of 15 jaar zijn bedrijf wil verkopen... Oh. Um, normaliter is zo'n bedrijf dan een stuk meer waard geworden... maar heeft nou het feit dat hij werkt met uh, jong gehandicapten of gehandicapten... een effect op de verkoopprijs van zijn bedrijf? Interessante dus daar vraag. Daar hebben we over gehad met zijn accounten. Ik heb het er nog nooit over gehad met mijn accountant. Um, ik weet ook niet of ik dat ga doen. Um, ik heb over... het, is, het is een goede vraag inderdaad. Ik heb daar uh, op die manier nooit over nagedacht. Hm. Ik, denk, um... ik denk eigenlijk dat dat niet uitmaakt. Omdat, ik, uh, als je... ik, ik zou me kunnen voorstellen dat dat nu een rol speelt. Maar als we tien, 15 jaar verder zijn... en tulpfietsen is inderdaad, uh, uitgegroeid tot het bedrijf dat ik een beetje voor ogen heb... Dan, uh, dan heeft dat dus ook een bepaalde track record met deze groep mensen. En dan uh, hoeft dat ja, zeker dus, geen wordt... negatieve invloed te hebben op de waarde van het bedrijf op dat moment. Nee, er wordt, je, wordt gewoon gekeken naar je wincijfers, natuurlijk. Ja, exact. Want zo gaat dat natuurlijk vaak bij, bij verkoop van, van bedrijven. Dan wordt er gewoon uh, over het algemeen gekeken naar vooruitzichten en naar, naar cijfers en dat soort dingen. Oh. Dus, um, en dan zal dit aspect zal zeker meegenomen worden. Maar ik, ik geloof niet dat dat ook, dat dat ook maar. Nou, sterker nog, ik hoop eigenlijk dat het een positieve invloed heeft op de, op de waarde. Omdat het denken dan dusdanig veranderd is tegen die dat, tijd. Dat je juist een streepje voor hebt als je als, als bedrijf ook echt een beetje maatschappelijk verantwoord bezig bent op deze manier. Wat vind jij, Hans, zou dat eigenlijk ook, ook sowieso niet zo belangrijk moeten zijn? Zeg maar maatschappelijk ondernemen of duurzaamheid, dat soort begrippen. Dat het niet alleen maar gekeken wordt naar die cijfertjes. Ja, maar aan nou het eind van de rit. Uh, of laat ik zo zeggen, als je ja, op, op een dag wordt iedereen gepensioneerd... Hè, dan, dan, dan zeg je van nou, ik heb mijn best gedaan in het leven. En als ik het zo hoor, dan is dat heel nuttig geweest. Ja, dan, dan wil je toch een keer afscheid nemen. En dan heb je misschien wel een goed pensioen opgebouwd... maar je wil ook nog een keer een bedrijf verkopen. Ja, nee, dat, dat zou me zo oneerlijk lijken. Ja. Nee, maar dat, oh, dat is helder. Maar mijn vraag aan jou is, vind jij dat... dat, dat uh, jullie constateren net met z'n tweeën uh, terecht en logisch ook... dat, dat ondernemers die bijvoorbeeld uh, dit bedrijf over zouden willen nemen... op een gegeven moment, primair naar de cijfers kijken. En logisch, want je gaat natuurlijk niet iets kopen waar je failliet aan gaat. Uh, maar mijn vraag is, zou maatschappelijk ondernemen... ook niet gewoon heel erg belangrijk moeten zijn in dat soort, uh, op dat soort momenten? Ja, maar dan ga je, ga je uit van het goede van de mensen. Uh, ja, is dat heel raar dan? Nou, <laughs> ik, ik geloof uh, dat uh, ik prima in het goede van de mensen als je het niet heel erg vindt. Want die wil zeggen dat er een paar nee, rolzakken nee, tussen kunnen we. lopen. Ja, kijk, en, en voor ja, alle nou duidelijkheid. Kijk, mijn bedrijf Tulpfietsen is, is geen sociale werkplaats. Hè. Het is gewoon een commercieel bedrijf. Ja, Alleen ik, ik we... maak voor een belangrijk deel gebruik van mensen... die dus inderdaad die, vanuit die dus een sociale achtergrond hebben. Dus ja. uh, het is zowel winstgedreven als maatschappelijk georiënteerd. Maar mag ik het uit uh omdraaien? Ik ben een investeerder. Ja. En ik wil jouw bedrijf kopen. Ja. ik kom langs. Ja. En ik zeg van, nou, leid mensen rond. Ja. En ik kijk eens goed om me heen. Ik denk bij mezelf, van, nou, leuk bedrijf. Ja. Um, maar uh, 60% van de mensen hebben 70% van de tijd nodig om, om, om begeleid te worden. Ik, ik, zo zit het niet in elkaar. Ja. Maar um, zo laat het investeren door zo'n bedrijf. Ja, maar ik, ik denk dat als je als bij ons zou, zou rondlopen. Nou, ik vraag me af wat je zou opvallen, eerlijk gezegd. Ja, oké, okay, mooi. Ja. Dan heb ik nog een tweede vraag. Mm -hmm. Als het mag. Ja, kom maar. Okay. Zeker. Um, is, hebben jullie een, een netwerkorganisatie. van andere ondernemers. die uh, op jouw manier nadenken? Um, nee, niet echt. Nou, er is sinds kort. of nou, ik weet eerlijk gezegd niet hoe lang die club bestaat. maar ik ben sinds kort aangesloten bij een club die heet inderdaad Social Enterprises. Ja. Um, uh, maar ik ben nog maar naar één bijeenkomst geweest, dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Maar dat zijn niet zozeer bedrijven, of dat, dat kunnen ook bedrijven zijn die, die volgens nou ja, uh, ons model werken. Maar dat ja. kunnen ook bedrijven zijn die, die duurzame producten maken. Dus dat is een beetje een, een mengelmoes, oneerbiedig gezegd van, van uh, uh, oh. bedrijven die het beste voor hebben met mensen en milieu, in de meest ruime zin van het woord zou ik kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Waar uh, vraag je aan. dat van, uh, Hans? Nou, als er nou een paar honderdduizend mensen zitten te luisteren. En die hebben een, een onderneming. Dan zou ik het zo leuk vinden als dit programma. wat er vanavond uitgezonden werd of wordt. Oh, zou leiden tot zo'n soort netwerkorganisatie. Oh, Oké. Okay. Ja. Oh, dat ja, dat is wel een hele goede opro oproep voor. Ja. Het, het enige is dat je dan mensen bij elkaar zet. of ondernemers bij elkaar zet. die je eigenlijk niet meer overtuigd hoeven te worden. Um, terwijl het juist aardig zou zijn om. om, om Ondernemers te overtuigen, die. Uh, ja, die, yeah. maar Frank, de vraag is natuurlijk wel of dat zo werkt. Best practices is natuurlijk een heel, heel veel gebruikte uh, manier, want juist door te laten zien aan andere ondernemers het werkt. Mm -hmm. Als je een netwerkorganisatie hebt, kan je dat uitrollen. Ja, ik zeggen. Maar, dan we nee, gaan, gaan praten bij alle andere ja. ondernemers. Ja, ja dan, dan ga je naar de, de Lions uh, Club. Precies. Dat soort uh, jongens. Ja, nou, ik en, vertel dit graag dit het, het verhaal. Verder, dit moet gewoon verder op pot geholpen worden. Nou, dat, dat, dat, is nou dat, dat is een mooie reactie. Dank je wel, ja. Hans. Ja? Dank je wel. Okay. Uh, ga, ga je hier wat mee doen met die opmerking? Um, nou goed, ik word nu ook gewoon opgeslokt door alle dagelijkse activiteiten. Maar um, uh, nou, net als vanavond, ik, ik draag wel graag het verhaal uit. Uh, dat, dat doe ik heel graag. Dus, dus als, er, uh... maar als Hans zegt, ik pleit hierbij voor een netwerkorganisatie juist om dit uit te dragen... Ehm. Um, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het tijd mij nu echt ontbreekt. om nu een netwerkorganisatie te gaan, gaan opzetten. Maar als die, als die uh, ontspringt ergens. Dan, dan doe ik er graag aan mee. Ja. Goed, dan je je graag als ambassadeur kennen. Ja, precies. Oké. Okay. Vincent van Buren, goedenavond. Ja, goedenacht. Uh, ik ben uh, een trouw luisteraar. En ik ben een uh, fan van uh, Casaluna. Kijk, dan mag je praten. Ik... Nee hoor. <laughs> ik ben altijd welkom. Zeg het. Ik ben heel erg blij met dit onderwerp. en uh, die, uh, Meneer Frank Klemmer, een compliment dat je dit uitdraagt. Want ik denk dat dat nou precies het belangrijkste is wat heel hard nodig is. Ja, dankjewel. Want het uh, zal best nog uh, even wat moeite kosten... om een, uh, naar mijn inschatting toch een behoorlijke grote groep leidinggevende en directies om te krijgen... om uh, in te zien dat dit gewoon heel goed zou kunnen werken. Ik heb helaas zelf een hele slechte ervaring in het bedrijfsleven... Uh, ik ben uh, eigenlijk in de soort situatie gekomen dat ik bijna in een categorie val die bij uh, Frank zou kunnen werken. Bijna. Ja. Wat <laughs> was er gebeurd? Uh, ik heb uh, een door een uh, problematisch verleden heb ik heel lang uh, heel erg op meteen gelopen. En ik heb dat heel lang volgehouden en ik ben heel lang uh, supervisor geweest bij een bedrijf. Maar doordat ik daar van mijn leidinggevende totaal geen steun kreeg... ben ik uiteindelijk ingestort in een hele zware burn-out... en in verslavingen weggezakt en weet ik wat al daar ben ik ook weer uitgekomen. Maar als ik bij mezelf denk, dat bedrijf waar ik gezeten heb... als zij dat zouden willen gaan doen op deze manier... met uh, die 5%-regeling of zo, dan denk ik van... nou, dan mag daar nog wel eens een behoorlijke cultuuromslag plaatsvinden. En ik, ik hoor om mij heen van zoveel vrienden... ...en mensen die, die ontevreden zijn over de werksituatie... ...omdat er gewoon met het menselijke sociale aspect totaal geen rekening mee wordt gehouden. Er zitten leidinggevenden die incapabel zijn of zichzelf zitten verrijken... En de goede niet nagesproken natuurlijk. Dat weet ik heel goed, want die zijn er gelukkig wel. in. Uh, ik hoop dat dit soort dingen... dat dat uh, inderdaad gewoon ook weer mensen de ogen opent. Maar Vincent, waar... maak, maak eens even specifiek. Waar uh, op dat vlak het met jou misging? Wat, waar had jij uh, behoefte aan? Of wat gebeurde er wel, wat gebeurde er niet? Uh, <laughs> nou, om je een voorbeeld te geven... er waren een hoogst geautomatiseerd bedrijf. Het ging om een callcenter. En... De computers waarmee uh, gewerkt werd... die waren al, uh, al vijf keer afgeschreven. Mm -hmm. En ik had uh, mensen in de zaal zitten... die uh, met internationale uh, klanten aan de lijn zaten. En die constant hun computer vastliep. En als ik daar dan bij mijn baas kwam... Dan, uh, ja, dan werd het iedere keer afgewimpeld. En uh, ja, nee, maar dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat wordt wel opgelost, want er komt wel een nieuw softwarepakketje. Je werd gewoon iedere keer weer met een kluitje in het riet gestuurd... En of er, er kwam een uitleg van, ja, dat komt hier of daardoor. Maar er kwam dus nooit een oplossing. Ja. En, en, en waarom was dat nou specifiek voor jou zo erg? Dat op die nou, manier kijk, reageert het? Er zat natuurlijk ook een stuk aan wat ik fout gedaan heb. Want kijk, een burn-out, die les heb ik wel geleerd. En dat is een harde les. Een burn-out doe je ook grotendeels jezelf aan. Mm. Want ik bleef namelijk maar tegen de bierkaai vechten... totdat ik gewoon inderdaad volledig opgebrand was en instortte. Ja. Nou, dat is dom geweest, maar ja, ik bedoel, dat is gebeurd en dat kan ik ook niet meer terugdraaien. Dus uh, dat stuk dat zit er ook aan, maar ik zie dus gewoon om mij heen heel veel onvrede bij werknemers. En dat wordt op het ogenblik alleen maar erger natuurlijk, omdat de economische tijden slecht zijn. Ja, Van Klemel, herken je want je, want je hebt ook in jouw vorige uh, arbeidsleven veel met ondernemers te maken gehad. Mm -hmm. uh, herken je wat, wat Vincent zegt, uh, een cultuuromslag is hard nodig bij werkgevers? Um, ten aanzien van die, die ja, de, de, ja dat denk ik wel ten, zeker ten aanzien dus van het punt van het aannemen van, van uh, mensen met een uh, handicap um, uh, het, het, het voorbeeld dat u noemt ja, ik, ik kan er moeilijk iets van zeggen Kijk, de, binnen ieder bedrijf gebeurt natuurlijk wel eens iets waar, waar je het niet mee eens kunt zijn Uiteraard, of, uh, ja. uh, dus dat, ja, ik ben bang dat dat overal gebeurt misschien zelfs ook ja. bij ons ik hoop het niet Um, maar ja, die cultuuromslag ten aanzien van, van, van het aannemen van mensen... Met een, met een handicap, met een achterstand... ja, daar moet echt wel iets gebeuren. Ja, dat geloof ik wel. Maar ook als het gaat om wat, wat Vincent bedreig, uh, beschrijft... toch wel toch, ja, lompheid, ongeïnteresseerdheid misschien. Uh, een managementcultuur is er ook bijna synoniem, synoniem langzamerhand geworden... voor het doordrijven van je eigen zin... Uh, en niet al te veel luisteren naar je werknemers. Ja, ik weet niet of dat zo is. Ik, uh, ik kan me natuurlijk goed voorstellen dat er bedrijven zijn, waar, bedrijven zijn waar dat zo is. Maar ik ken ook voldoende bedrijven waar dat gewoon absoluut niet zo is. Kijk, uiteindelijk snij je zelf natuurlijk als bedrijf in de vingers... als je uh, de, de, de mening van je, van je medewerkers compleet aan je laars slaapt. Uh, om wat voor reden dan ook. Uh, het is natuurlijk toch altijd goed om met elkaar in overleg te treden... en te praten en te kijken waar de problemen zijn... en ervoor te zorgen dat mensen gewoon goed hun werk kunnen uitoefenen. Of dat nou is door, door werkende computers of door, door wat anders... Um, ja, dat is van belang. Ik, ik, ik, ik herken het eerlijk gezegd niet dat, het, dat, dat, dat daar echt iets moet gebeuren. Uh, maar wel nou, op dat andere vlak. Nou ja. Dat hebben we bedoeld. Oké, okay, Vincent van Buren, dank. Dank voor jouw reactie. Oké, okay, goed. Dank je We gaan uh, muziek draaien. Van uh, Gloria Estevan, een, een liedje wat uh, uit 2007 uh, stamt. Um, en liedje heet Meodio. MUZIEK Als ik estoy niet verte, solamente de imaginarte, yo me muero por ik je tu boca besar la mía, por eso ik todo yo me arriesgaría. Te ik pensando de noche y día, por tenerte todo ik daría. Te llevo en mi sangre, no puedes... Desborder je corazón. De laatste 13 minuten van Kazeluna uh, is nog steeds de gast van Kleeman, uh, directeur van de Fietsfabriek. En hebben het nog steeds over uh, mensen uh, die nou ja, niet makkelijk een plek op de arbeidsmarkt uh, kunnen vinden. Uh, mensen met afstand tot de, uh, af, tot de uh, arbeidsmarkt is dan de term die daar veel voor gebruikt wordt. Uh, wij hebben uh, Rijn aan de telefoon. Rijn, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik vind het een uh, zeer interessant onderwerp. Uh, veel van mijn uh, familieleden die zitten ook in de detachering en zo, en nou raakte ik een beetje geïrriteerd van een aantal bellers. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik krijg een beetje het gevoel dat het, uh, ja, dan wil ik niet zeggen dat iedereen het werk misschien aan kan, maar ja, de meeste mensen die, die zijn niet meer gewend om heel hard te werken. Die, die, die, die altijd binnen die vier uur hebben gewerkt. Dus ze werken of 28 uur of 32 uur. En ja, volledige werkweken kennen de meesten helemaal niet. En dan komen ze in de detachering. En dan komen ze in principe weer in het in normale bedrijfsleven. En dan zijn ze gewoon helemaal niet meer gewend. Want in principe kregen ze het allemaal op een pre presenteerblijtje voor die tijd. Ja. Yeah. Ja, Frank Leeman, uh, dat zijn dus ook de mensen die, uh, waar jij mee werkt voor een deel? Ja, het is zo dat bij, uh, bij ons... Uh, werken ze allemaal fulltime, zeg ik nu, uit, uit mijn hoofd. Maar dat waren ze ook wel gewend. Dus dat, dat probleem dat speelt bij ons niet. Maar ik kan me voorstellen dat iemand gewend is om 28 uur aan de week te werken. Om wat voor reden ook. Dat, dat Als die gedetacheerd wordt, dat dat ook wel mogelijk zal zijn. Een beetje afhankelijk van het bedrijf waar die terechtkomt. Maar zitten er ook mensen uh, in sociale werkplaatsen... bij wijze van uitzondering op een stoeltje en doen ze de hele dag niks? Ja, dat gebeurt. Ja? Ja, dat ja, gebeurt. Maar dat heeft niks meer te maken met werkplaats, toch? Dat is meer uh, dagbesteding. Ja, nee, nee exact. Want die, die, die, uh, dat, die activiteit heb je natuurlijk ook binnen sociale werkplaats. Maar uh, uh, het gebeurt ook wel dat... Uh, uh, dat weet ik nog uit eigen ervaring... Ja, dat ook mensen bij de fietsen bezig waren... Ja, die, die, uh, die eigenlijk niet aan het werk te krijgen waren. Ja, die zaten echt te, te slapen in hun stoel. Ja, ja dat is... Uh, Rijn, zijn dit het soort mensen die je bedoelt... of bedoel je ook, ook mensen uh, in andere zin? Ja, nou, in principe moet je ze echt uh, allemaal per stuk uh, in, een, in een aparte categorie zetten natuurlijk, want ja, je hebt uh, in principe mensen die vrijgeeflijk gestoord zijn, die, ja, die kun je niet uh, altijd deticeren, dat is logisch. Ja. Nou, je hebt ook mensen die hebben dan misschien last van de knie of weet ik veel wat, want voor 15, 20 jaar terug... Was op een gegeven moment was er weinig werk. En de mensen hoeden maar last van hun dikke teen te hebben, bijvoorbeeld. En ze kwamen daar al uh, in een soortje al werkvoorziening terecht. Dus de toen die was tijd tijd hebben we alles op het Toen die tijd hebben ze gewoon alles op een blij gekregen, die mensen. En die mensen, ja, die hebben dan gewoon elke maand een vast loon, natuurlijk. En ik heb zoiets van: ja, jullie mogen in principe blij zijn dat er detachering is, zodat je weer tussen de dat er niets mensen komt, weet je wel. Oké, en... oké. Okay, okay. ja. ik dacht dat jij dat een slechte ontwikkeling vond, maar jij denkt juist ze zijn een beetje te verwend of te, te, te, te beschermd geweest en juist ja, nou, die normale maar... werkomgeving is eigenlijk heel, heel goed voor ze, louterend. Nou ja, er zijn gewoon heel veel mensen die, die, die hebben dan lichamelijke klachten en, en, en niet geestelijk of zo. En... En ik weet gewoon dat heel veel mensen die zijn toen die tijd gewoon echt... Uh, werden ze heel snel voor 25 of 30% werden ze gewoon afgekeurd. Ja. En dan mochten ze voor 70% verder werken. En dat vind ik ook allemaal heel, helemaal prima. Maar in principe hoor ik nou vanavond en de bel die gedetacheerd zijn... In principe alleen maar klagen. En ik heb zoiets van... Wees blij, weet je wel. Je, je komt in een normale sociale omveld... Uh, ja... Oké, okay. ja, nou, ik, ik onderschrijf dat punt. Je, je, je ziet dat ook. Ik, ik zie dat bij de mensen die bij ons werken. Het gevoel van eigenwaarde is toegenomen. Uh, ze zijn energieker. Uh, en ik, ik denk dat je dat in zijn algemeenheid wel, wel kunt stellen. Kijk, ze, ze raken het stempel sociale werkplaatsen kwijt. En um, um, ja, dat, ik, volgens mij is dat voor, voor een hele grote groep gewoon een goede ontwikkeling. Oké, okay. Rijn, dankjewel. Ja, dankjewel. Hai. Dank voor bellen. Dankjewel. Prettige nacht toch. Um, Willem, goedenacht. Hey, goedenacht. Willem, wil jij, als je een radio in de buurt hebt... Ja, die heb nu ik uitzet... Oké. Okay. Ja. Worden wat Space Odyssey uh, langskomen? Wat zeg je? Worden wat Space Odyssey langskomen? Ja, dat kan. Nee, ik ben er onderweg. Maar, eh... Okay. Uh, je had het over de maatschappelijke betrokkenheid in het opzicht van de overheid. En ik moest meteen denken aan een, aan een gemeente in Nederland die... Uh, een, een, een, een bestek uitgaf, of uh, daar wat aannemers voor uitnodigden. En een hele grote paragraaf, inderdaad, had het uh, sociaal-maatschappelijke uh, betrokkenheid uh, en inzet van dit soort mensen. En iedereen deed ze best om daar een mooi plan neer te leggen. en Daarna kwam de mededeling van het gaat naar het sociaal werkbedrijf. Nou ja, dan wil je altijd weten van, boe, wat was, wel, welk, Deel was prijs, welk deel was maatschappelijke betrokkenheid en hoe, hoe, hoe zit, zit dat in elkaar? Ja. Nou, dat weigeren dus om de openheid in te geven. Dat is op zich, mag dat niet zo, dat, dat is verplicht dat ze dat doen, maar goed, dat gebeurde niet. Uh, iedereen uh, houdt zijn mond dicht omdat op andere fronten heb je ook werk van zo'n gemeente, dus daar wil je ook geen bonje over hebben. En wat bleek nou? Die gemeente had gedacht van: als we dit nou aan dit bedrijf gunnen, dan hebben wij zoveel FTA's op jaarbasis. Uh, van uh, mensen van met, met inderdaad een arbeidsbeperking. En dan voldoen we aan onze plicht. En hoeven we hoeven ons niet meer druk te maken. Ja, om om, om wat voor aanbesteding ging het? Uh, het ging om, om de gladheidbestrijding. Oké. Okay. En, en, en wat zo, was jouw rol erin in die, van die de aanbesteding? Ik denk dat niet geschikt is. Wat zegt u? Wat was jouw rol erin in die aanbesteding? Uh, nou, ik heb ook een, een, een, een bestekje onder de ogen gehad. En ik heb er zelf niet op ingeschreven, maar een collega van me wel. Ja, en, en dat is op een manier gegaan dat ik denk van, hé, hey, gemeente, hier, hier doe je iets uh, waar je, ja hier maak je gewoon misbruik van, van, van, hé hey, we zijn er in één keer vanaf en we hoeven er niet meer om te kijken. Ja. Want we hebben nu zoveel uur, op jaarbasis zoveel uur mensen met een arbeidsbeperking en op papier doen we voldoende. Want, want je hebt weliswaar niet meegedaan aan die inschrijving, uh, nee. maar... Uh, jouw collega's wel. En als je het wel gedaan had, dan had jij ook gekeken naar op wat voor manier kan ik mensen met een beperking uh, uh, inschakelen? Ja, kijk, uh, het gebeurt nou heel weinig dat de overheid uh, uh, werkzaamheden uitbesteedt waarbij niet op andere dingen, naar andere dingen gekeken wordt aan prijs alleen. Dus ja, op het moment dat, dat een onderdeel van je, je, je prijsstelling uit gaat maken, dan, dan kan het ook, want dan heb je er ook budget voor. Ja. En zolang de overheid nog steeds 95% van zijn werkzaamheden zegt... prijs is bepalend, ja, dan wordt het al wat lastiger. Van Klemann, uh, dat is veel ondernemers gruwel... dat de overheid uh, weliswaar op de kleintjes let, dat doen ze zelf ook... maar alleen maar op prijs let. Ja, ja dat, is, dat is ongeveer... Ja, in de helemaal cijfers heb ik daar niet al. Maar dat lijkt erop alsof dat 95% van de aanbesteding... Uh, ja, Frank ja. moment. zou de overheid ook anders moeten gaan kijken... vraag ik even van, Frank uh, Door meer ook te gaan kijken naar kwaliteit. Ik, ik vind dat dat zeker zou moeten gebeuren. Het, uh, de, de voorbeelden zijn, zijn legio. Uh, van treinen, denk ik, tot... Nou uh, goed, noem maar op. Maar ook schoonmaakdiensten bijvoorbeeld. Uh, volgens mij was dat niet twee jaar geleden. Uh, ik zeg het even uit mijn geheugen hoor, dat er een aanbesteding was voor, voor schoonmaak van, uh, van treinen. Uh, volgens mij is daar eigenlijk alleen maar naar prijs gekeken. Terwijl dat bij uitstek een branche is waar, waar mensen werkzaam kunnen zijn, die dus inderdaad die, die ja. achterstand uh, hebben. En ook ja, trouwens, toen de, de hoogsnelheidstrein meen... naar België. Ja, ja gekocht, nee, precies, ja, exact. Ik ga jou bedanken, want uh, ik wil nog één ja. andere beller aan het woord laten. En dan wordt het een beetje, een beetje erg kort dag. Als je het goed, is het goed vindt. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Um, en dat is Ellen. Goedenacht. Goedenacht. Je mag wat het zeggen. Goedemorgen. Ja. Ja, ik, uh, het boeit mij zeer. Want ik ben opgegroeid in het bedrijfsleven. En door de jaren heen zie je dan een verloop en een verandering. En dan zie je langzamerhand dat onze maatschappij helemaal veramerikaniseert. Dat het allemaal zo pervers is geworden. Echt om te kotsen. Nou zeg ik een rotwoord. Maar even heel kort. Wat veramerikaniseert er precies? Nou... De, het is zo pervers geworden dat uh, iedereen wil heel snel heel erg veel geld verdienen. Okay, helder. Mijn vader hield mij voor. Die zei, je wordt rijk geboren. Je hebt een basis. En van daaruit kun je doorgroeien eventueel. Ja. En het werd vroeger niet gekeken naar uh, uh, hoog opgeleid of laag opgeleid. Dat was een vanzelfsprekendheid. Als jij kan studeren, had je mazzel. En dan hield, hield je je snuffel over. Dan liep je niet mee te koop. En iemand die gewoon minder goed kon leren, die kwam ook vaak aan het ja, rotste werk toe. Mm -hmm. En die mensen die nu werkloos worden, die worden nu een sociale werkplaats ingeschoven. En het was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die echt niet konden werken, die zwaar verspannen waren. Of die, want die gewoon klem zijn komen te zitten in de maatschappij, vaak door systemen. En wat, wat is die... daar misgegaan? Dat is, er is misgegaan dat we vinden dat iedereen hoog opgeleid moet kunnen zijn. Alles moet kunnen. En wat die meneer bij u zegt, eh, Frank, die ziet dat juist. Je hebt in iedere eh, structuur in een bedrijf, heb je Jan en allemaal nodig. Ja. Van hoog tot laag. Ja. Niks is meer, niks is minder. Want het een kan niet zonder het ander. En dat is nee, mij vergeten. Frank Leeman, reageer eens even ja, op, nee, op, als je het. Ik ben het er helemaal mee eens. Je zou mij niet in de in de in de productie van, van tulp moeten zetten. Want ik, ik, ik. Ja, dat gaat echt mis. Ik kan echt niet goed een fiets maken. En, en, en, en, en zij kunnen dat wel. En gelukkig in, in, kan ik dan weer de andere de dingen. En dat voelt elkaar aan. Ja? Sorry? Ja, mijn oma zei tegen mij: jij studeert nu wel. Maar straks zijn er mensen tekort die nog met hun handen werken. En dan gaat die maatschappij er aan te gronden. Mijn oma was een dame van in de zeventig, sprak vijf talen. Had geen opleiding gehad, sprak die talen gewoon. Je kunt een mens, je wordt geboren met een pakketje. En dat pakketje moet jij mee door het leven. En als je de mazzel hebt, je kunt studeren en meer kunt verdienen, mag je nooit een te nemen neerkijken. Op iemand die niet goed kan leren. Ja. En want die heeft een andere waarde, die heeft meer waarde vaak. Als wij men als luie leiden dan onze studie. Maar even, even, even terug dan... terug naar het ja, algemene punt. Ik denk dat, dat, dat ieder wel denken mensen het met je eens zal zijn. Uh, maar ja. uh, het bredere punt is dat wij misschien zo aan perfectie uh, verslaafd zijn geraakt. Ja. Dat wij niet meer uh, tegen imperfectie kunnen. Ja. Mensen die niet heel hard mee kunnen uh, lopen. en wordt gezond, euh, blijft gezond. Je kunt, we kunnen straks de donder erop zeggen. We kunnen straks sociale werkplaatsen neerzetten voor gestreste managers. Oh, dat lijkt me wel fijn, ja. De WKPN en, en, en overal op de toppen van hun tenen lopen. Ze zijn doodongelukkig met hun, hun dikke portemonnee. Die mensen zijn niet gelukkig. Ja. Je ziet het ook bij filmsterren, acteurs okay. en zo. Ze gaan allemaal goede doelen doen later. Dat ze nooit mooi. geleefd hebben. Ellen, dank je wel. Dat, dat perfectie, ik, ik heb nog wel een, een klein voorbeeldje. Als dat, als het, heel kort. Als, ja, als dat heel snel kan. Het, het grappige is dat, dat die mensen, heel, die bij mij ook werken... die, die kunnen heel perfect werken. Een, een wielspaak is een heel nauwkeurig werkje. Uh, en die, die, die spaakspanning die mag een bepaalde tolerantie hebben. Maar zij gaan net zo lang door totdat die niet binnen die intervallen valt... maar totdat die, die naald exact in het midden valt. Oh, kijk. Ja, dat is dat ja. Ellen, dank. Van Cleman, hartelijk dank ja, dat je Hier twee uur lang te gast was... Ja, en jouw licht wilt laten schijnen over deze materie. En gezien enorm enorme hoeveelheid bellen en enorm enorme hoeveelheid reacties... heb jij, uh, om in de beeldspraak te blijven, van jouw bedrijf een snaar geraakt. Nou, goed op de over. Dus dank daarvoor. Zometeen omroep Max op deze zender met Nachts. Dus Astrid de Jong staat al klaar achter de, kant, achter de andere kant van de ruit. Dus uh, u hoeft niet te gaan slapen. U kunt lekker wakker blijven en luisteren. Dank voor het luisteren en uh, wat ons betreft graag tot morgen.